Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht meer dan 800 drones op Oekraïne afgevuurd, melden de Oekraïense autoriteiten. Daarmee zou het de grootste luchtaanval zijn sinds het begin van de Russische invasie. Meerdere wooncomplexen in de hoofdstad Kiev werden geraakt. Er vielen zeker drie doden, waaronder een kind van één. Ook is een regeringsgebouw beschadigd. De bovenste verdiepingen staan in brand. Bij een Oekraïnse aanval in het zuiden van Rusland werd een olieraffinaderij geraakt. Daar raakte voor zover bekend niemand gewond. Een jongen van 15 wordt vandaag door paus Leo XIV heilig verklaard. Hij wordt daarmee de jongste heilige binnen de katholieke kerk. De scholier Carlo Acutis heeft volgens de kerk twee onverklaarbare genezingen verricht. De jongen stond ook bekend als internetapostel. Hij bouwde een website met alle door de kerk erkende wonderen. Carlo Acutis is overleed in 2006 aan leukemie. Met zijn heiligverklaring wil het Vaticaan aansluiting zoeken bij de tieners van nu. In de Verenigde Staten is de op één na grootste loterijprijs ooit gevallen. Twee mensen die meededen aan de Powerball hebben samen de jackpot gewonnen van 1,8 miljard dollar. De prijs was zo hoog omdat er al maanden geen jackpotwinnaar was geweest. De nieuwe multimiljonairs zullen de prijs gelijk verdelen... wat neerkomt op 900 miljoen dollar per persoon. Een lot voor de Powerball kost 2 dollar. Handboogschutters Mike Slusser en Sanne de Laat... hebben op het WK in Zuid-Korea goud gewonnen. Ze versloegen India in de finale van het onderdeel Compound... voor gemengde teams. Het Nederlandse koppel had zaterdag twee keer een shoot-off nodig... om de finale te halen. Vorig jaar wonnen de twee ook al de Europese titel op dit onderdeel... dat in 2028 voor het eerst op het Olympische programma staat. Het weer, veel zon vandaag en alleen wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt vanmiddag tot 25 graden in het noorden... en lokaal 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 in de stijl van de jaren 50 luistert u maar. Je had me bij, hello. hallo, gelijk onderscheid boven. Misschien klinkt het idioot, Die. ik had me uitgesloven. Doe dit nog maar niet, nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden hoog in hoog, je had me bij, hallo.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 zo vlind, maar toen ik in je ogen keek, zo'n slag ben ik nooit geweest Moment is hier een uitstaande dan, zonder plan en het ijs dat breed Ja, je hakt me bij, hallo Gelijk ondersteboven. te boven, misschien klinkt ik idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit normaal maar er nooit Zo achter mijn gevoel aan lopen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 Niets is mooier dan met jou het land door kruisen Op mistroostige plekken je bij me te hebben En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen En met vodka en met poking tussen reddingsbanden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 Leven het leven van zoveel, oh ik wil iets meer, ik wil een beetje los Is dit alles, is dit alles, oh is dit alles wat er is mm, Is dit alles, oh is dit alles, is dit alles wat er is, ja yeah. Is dit alles wat er is? Mm, is dit alles? Is dit alle gewoon ja aan de alles? Is dit alles, ja alles, alles wat? Is dit alles? Is dit alles? Oh Ja, yeah, alles, ja yeah, alles, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Alles, alles, is dit, alles? Mm, alles? Alles, alles, alles, is dit alles, is dit all, na alles? De muziek van Doe maar in de jaren 50 AI-cover met Is Dit alles? En daarvoor hoor je muziek van Bluff met Zoutenlanden. CFM Zandvoort, lokale oproep vanuit de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag een beetje een aangepaste uitzending. Nieuwe muziek in de jaren 50 Jasje. Ik vond het wel heel apart. En het, uh, ja, misschien dat we dat vaker gaan doen.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 En je reed ook veel te hard En het was mijn vrouw naar wie je vloot Ik zeg luisteragent Het is een veel te mooie dag Dus schrijf die boete maar En steek hem waar ik het niet zeggen mag René Gaf, zing het voor ze! Ik heb die bom gepakt, maar ook het kol gepakt Ik heb de mooiste op de visje op de mond gepakt als ik morgen ga heb ik gespijt spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bom gepakt, de rasjes omgepakt Voor ik ging heb ik een jonkopapon geklapt Als ik morgen ga heb ik gespijt spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Hé hey, Tony ouwe, zeg eens wat Als ik morgen de pijp aan Maarten geef Kan ik zeggen dat ik heb geleefd het is altijd een feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paperchase en ik plant die Mary door de week. En ik wil niet weten wat die in het weekend race. Hou er vast, smokkelspannen en blazen. Vlieg naar de regenboog met Marianne Weber. Ja, rijk de hart wel eens een bon ah. Zes maanden op vakantie komt terug bruin gepakt.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 Als ik morgen ga, heb ik er spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt, ik heb die bom gepakt, de je zon gepakt. Voordat ik ging heb ik een jonk op wat ongetrouwd. Als ik morgen ga, heb ik er spijt van dat. Ik nee. heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik kom mee, het is tijd voor een flink kopje thee, haha. Gepakt, maar op toon gepakt Ik heb de mooiste op de feestje op de mond gepakt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt Voor ik ging heb ik een jonk op op ongegrapt. Niet van het leven Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat nee, Ik heb nee. alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé hey, nee, kom mee Het is tijd voor een fles op thee <laughs> Misschien koop ik wel een bambi Misschien koop ik wel een Honda In mijn jacka met bondkraag Leid ik naar de Fashion Week vroom vroom, vroom vroom vroom vroom vroom Misschien koop ik wel een bambi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 Misschien bij ik wel een nieuwe chain. Ik heb je hoofd met een nieuwe bring. Flamke zegt: ze komt hier zo heen. En ze weet ook dat wordt probleem. Ja. Dam Bokel hoe doe je dat? Doe je dat? Zit al alleen maar Sunny in mijn boetje -tas. tas. Ja, ik ben de meester. Jij de nieuwe klas. Oeh. nieuwe jas, nieuwe koel, app nieuwe saus. Misschien koop ik wel een dandy. Misschien koop ik wel een Honda In mijn jacka met bondkraag Rijden naar de Fashion Week Vroom vroom vroom vroom vroom vroom, vroom. Misschien koop ik wel een dandy.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 Moet doen, want ik wacht op die zoek. Kom vanavond bij mij. Heb even voor mij, maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan je lach, alleen jij maakt me vrij. Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik pak op die zoen, kom vanavond bij mij.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 Met 15 of 16 graden en een matig windje... is het uh, vanmiddag weer voor buitenactiviteiten. Misschien dat u lekker buiten op een terrasje gaat zitten. Misschien wel een terrasje bij het verpleeghuis. Het, uh, eh, met een drankje erbij, een borreltje of een bak koffie of een, uh, of een frisje natuurlijk. We zijn bij u een uur lang met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Alleen dit keer nieuwe muziek in de jaren 50-stijl.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 Haar. en zij winkt aan mij jij bent te druk dat is wat ze me zijn. ze wil met me shoppen en samen uit eten wil naar de bio's en wil met me daten maar ik wil muziek en geld tot de bank aan de boel al ik bedoel ik neem je mee neem je mee op reis neem je mee naar oma op parijs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 bij je ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel bij? Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Oh, als ik het maar een ton voor jou.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 Uit wat je doet, jong en hard dansen door de straat. De zomer komt eraan, iedereen voelt zich goed. Als de zon uit de kleren gaat, oh jee, yeah, oh ja, lee, lee, ik geef je een stieke bezoen. Oh jee, yeah, oh ja, lee, le. en iemand die merkt wat we doen. Leven is een feest, elke dag weer een nieuw huis. Als je bij me bent, leven is een feest. En mijn hart staat in vuur en in vlam als je mij verwend. O oh je, yeah, o oh ja, lele, le. ik geef je een stiekem bezoek. O oh je, yeah, o oh ja, lele, le. en niemand die merkt wat we doen. Elke dag weer een nieuw avontuur als je bij me bent. Leven even is een feest. En mijn hart staat in vuur en in vlam. Als je mij verwendt. Oje, oh yeah, oja, oh lele. Ik geef je een stiekem zoen. Oje, oh yeah, oja, oh lele. En niemand die merkt wat we doen. Oh ja, le. doe het nog één keer so, Oh ja, leeg, zing met ons mee Oh ja, oh, yeah, le, le. De zomer komt eraan Het maakt niet uit wat je doet Jong en oud dansen door de straat De zomer komt eraan Iedereen voelt zich goed Als de zon uit de kleren gaat Oh je, yeah, oh ja, le, le. Ik geef je een stiekeme zoen Oh ja, yeah, oh ja, le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 een echte tijger is niet te temmen Ik ga zwemmen in mijn dilemma Je kijkt me aan, wat doe je met me?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 In Spanje, in Spanje, in Spanje, je ligt de hele dag op je balkon, of in je zwembroek aan het strand, word je lekker bruin verbrandt, waar je witte kleur verdwinkt, omdat de zon daar altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje, in Spanje aan de Middellandse Zee, Olé!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 E, e, e, e, e, ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Ik voel me sexy als ik dans. E, e, e, e, e, e, e, e, als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst